Nieuws van drie uur. Dit is Jeroen Tjefkema met het. Voorbereid op de komst van grote aantallen vluchtelingen en betaalde tot vier keer zoveel voor opvanglocaties als de eigen normen voorschreven. Dat meldde NRC en reporter radio van Caro en CRV naar onderzoek. Toen de vluchtelingenstroom op gang kwam, moest het COA op zoek naar extra locaties. Tijdelijke opvangplekken zoals bungalowparken zijn volgens het COA relatief duur. Dat komt mede door de slechte onderhandelingspositie van het COA. En ook speelt mee dat hele complexen worden gehuurd... waarbij ook betaald moet worden voor ruimtes en faciliteiten die niet gebruikt worden.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 In Brazilië heeft de politie een jongen van tien doodgeschoten. Agenten zagen in São Paulo een autorijder waarvan ze wisten dat hij gestolen was. Toen ze de wagen na een achtervolging aanhielden, begon de jonge bestuurder te schieten. Er ontstond een kort vuurgevecht waarbij de bestuurder van tien om het leven kwam. Een elfjarige vriend die naast hem zat raakte licht gewond.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 my feelings for you Top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. oh you hear me calling your name? The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down.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 6 is mijn nummer Vijf, is vier, vier, vier, is mijn nummer. 5, 4, 4, 6 is mijn vier, vier, ik mij melden vier, melden bij de ambtenaar de vier, vier, jongen geef me je nummer maar hij zei vier, vier, je nummer